Dappere Eland Er was dus een jonge indiaan die door de andere indianen in zijn dorp altijd werd uitgelachen. Ze lachten hem uit omdat hij arm was. En ze lachten hem ook uit omdat hij op zijn linkerwang een lelijk litteken had. Daarom noemden ze hem litteken. Niemand in het dorp wist nog dat hij eigenlijk Dappere Eland heette. Niemand behalve... Waarom vraag je niet of avondster met je wil trouwen, teken? Vroegen de mensen op een dag spottend. Ze heeft al geweigerd de vrouw te worden van elke rijke jongen uit zeven dorpen. Maar ze wordt vast en zeker verliefd op dat lelijke gezicht van jou. Het was heel gemeen om dat te zeggen. Want ze wisten best dat Dapper Eland verliefd was op de mooie avondster. Tot hun grote verbazing zei hij echter... Ik zal haar inderdaad vragen of ze met me wil trouwen. Onder luid hoongelach liep hij naar de wigwam van Avondster en zei tegen haar. Ik ben niet rijk en ik ben lelijk, maar ik houd van je. Wil je met me trouwen? Avondster keek hem bedroefd aan. Ik moet je iets vertellen, zei ze eindelijk. Lang geleden heb ik zonnevuur beloofd dat ik nooit zal trouwen. Ik behoor aan hem toe. Daarom heb ik alle jonge mannen die me gevraagd hebben hun vrouw te worden afgewezen. En ik heb er nog geen spijt van gehad. Maar nu vind ik het heel moeilijk. Als ik zonnevuur niets had beloofd, zou ik met je trouwen, dappere eland. Want ik zou van jou kunnen houden. O, oh, riep dappere eland, waarom heb je me niet uitgelachen? Dan had ik het tenminste kunnen verdragen dat je niet met me wilt trouwen. Ik zal zonnevuur moeten dwingen jou vrij te laten. Sst, fluisterde de avondster en ze keek omhoog naar de zon. Misschien kan hij je wel horen, dapper eland. Als je van me houdt, dan moet je inderdaad naar zonnevuur toegaan en hem vragen mij vrij te laten. Als je het goed vindt, zal hij je gezicht aanraken en dan zal het litteken verdwijnen dan weet iedereen dat hij ons toestemming heeft gegeven om te trouwen. Dapper Eland ging onmiddellijk op weg om zonnevuur te zoeken. Hij liep dagen achtereen en zocht overal. Na een paar dagen was het eten dat hij had meegenomen op en moest hij leven van de bessen die hij in het bos vond. Op een dag was hij zo moe, dat hij het zoeken naar zonnevuur bijna wilde opgeven. Maar toen ontmoette hij een stinkdier. Ik ben op zoek naar zonnevuur. Weet jij misschien waar hij woont? vroeg Dapper eland. Nee, dat weet ik niet. Maar je kunt het aan de beer vragen, zei het stinkdier. Dus vroeg Dapper eland het aan de beer. Maar die wist het ook niet. Daarna vroeg hij het aan de das. Maar ook die kon hem niet verder helpen. Waarom vraag je het niet aan dat dier daar? zei de das. Dat is een veelvraat. Dus vroeg dapper eland aan de veelvraat of hij wist waar Zonnevuur woonde. Hij woont aan de andere kant van het grote water. Waar is je kano? Die heb je nodig om er te komen, zei de veelvraat. Achter de bomen lag een groot meer. Het was zo groot dat de overkant niet te zien was. Dapper Eland ging op de oever zitten. Is er dan helemaal niemand die me naar de overkant kan brengen? dacht hij verdrietig. Op hetzelfde ogenblik streken er twee adelaars naast hem neer. Dapper Eland vertelde hen zijn droevige verhaal. En toen pakten de adelaars hem vast bij zijn armen... en vlogen hem naar de overkant van het meer. Daar zetten ze hem neer op de oever. Tot ziens, jongeman, zeiden ze. Als je dat pad daar volgt, zul je zonnevuur vinden. Dapper eland ging op weg. Overal langs het pad lagen mantels van de mooiste buffelhuiden. En er lagen pijlen in kokers van goud en een paar geborduurde schoenen en een prachtige hoofdtooi die gemaakt was van veren van alle vogels die er op de wereld bestaan. Zonnevuur moet wel heel rijk zijn, dacht Dapper Eland terwijl hij verder liep. Halt, hoorde hij opeens boven zich roepen. Uit een boom sprong een Indiaan. Hij droeg zijn haar in twee lange vlechten, en zijn gezicht was beschilderd, maar toch kon Dapper Eland zien dat hij nog heel jong was. Waarom heb je die mantels, de pijlen, de schoenen of de hoofdtooi niet opgeraapt? vroeg hij aan Dapper Eland. Omdat die niet van mij zijn antwoordde dappere eland. De jonge indiaan glimlachte. Kom maar mee naar het huis van mijn vader, dan kun je daar overnachten. Dappere eland schudde zijn hoofd. Dat zou ik wel willen, maar ik ben op zoek naar zonnevuur, zei hij. De jongen begon te lachen. Oh, wat dom van mij. Ik vergeet helemaal te vertellen dat ik Morgenster ben, de zoon van zonnevuur, zei hij. Eindelijk had dappere eland dus zonnevuur gevonden. Hij ging met Morgenster mee. Die stelde hem voor aan zijn vader. Zonnevuur zag er zo indrukwekkend uit, dat dappere eland hem niet durfde te vertellen dat hij vanavond ster hield. De volgende morgen zei Zonnevuur, mijn zoon vindt je aardig. Daarom wil ik graag dat je een tijdje bij ons blijft en zijn vriend wordt. Maar laat hem nooit bij het meer spelen. Daar wonen de scherpsnavels, dat zijn vogels met zulke scherpe snavels, dat ze er iemand mee kunnen doodpikken. Buiten fluisterde de Morgenster, ik wil juist wel naar het meer gaan en die akelige vogels hun snavels afsnijden. En hij begon in de richting van het meer te lopen. Morgenster, riep dappere eland terwijl hij achter hem aanrende, kom terug. Morgenster was eerder bij het meer dan dappere eland. Hij werd onmiddellijk aangevallen door de scherpsnavels. Dappere eland rende op de vogels af om hen tegen te houden. Eén voor één gaven de vogels de strijd op. Dappere eland tilde Morgenster op en droeg hem naar huis. Je hebt mijn zoon gered, zei Zonnevuur. Hoe kan ik je belonen? Dappere eland wist heel goed wat hij moest zeggen. Maar hij durfde eigenlijk niet. Eindelijk zei hij met bevende stem. Ik, ik weet wel iets, maar als ik het zeg, zult u wel heel boos op me worden. Dat zou best eens kunnen meevallen, zei Zonnevuur lachend. Ik wil graag met avondster trouwen, antwoordde dappere Elandmoedig. O, oh, maar dat wist ik al, zei Zonnevuur. Ik heb gehoord wat jij en avondster met elkaar hebben besproken. Hij stak zijn hand uit en raakte de linkerwang van Dapper Eland aan. En het litteken verdween. Kom mee, dan zal ik je kleren en eten voor de terugreis geven en geschenken voor jouw avondster. De volgende dag vertrok Dapper Eland. Na een paar dagen kwam hij terug in zijn eigen dorp. Hij droeg zulke mooie kleren dat de andere indianen hem niet eens herkenden. En alle Indianenmeisjes werden onmiddellijk verliefd op hem. Maar Avondster zag meteen wie hij was. Ze liep naar hem toe en omhelsde hem. De volgende dag werd er in het dorp bruiloft gevierd: de bruiloft van dappere eland en Avondster.